Na de muziek praten wij nog steeds met de wethouder Gert-Jan Bluis, aanvoerder van de dorpspartij CDA. het tweede gedeelte hebben we nog drie punten, vier punten te bespreken en dat gaan we ook doen. Nummer vier van uw lijst is ruimte voor ondernemers, de motor van onze economie. In het eerste gedeelte van het gesprek heeft het al een beetje aan, aangehaald, corona en dat soort dingen. Daar hopen we misschien over een paar maanden vanaf te zijn. Wat voor ruimte hebben zij nog nodig?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 Uh, het, valt, het valt nog mee, maar het is nu wel vijf voor twaalf, denk ik, ondertussen. je boord aan het worden. Ja, kan is boord aan het worden. Oké, okay, nou. Um, ja, u bent de hoede van het coronafonds. U heeft al verteld dat ja, uh, deels... Ja, deels, uh, uh, nou, ik Zandvoort denk komt. daarom denk ik dat wij daar wel als uh, toen al bij het begin direct ook een CDA...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 He, de, de jongeren kunnen van de ouderen leren en andersom. En dus, dus uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wil je dat de dat jongeren dan uh, toch uh, meer aangeven. Hoe, hoe willen ze wonen? Zij moeten aangeven mm -hmm. hoe ze willen wonen. Kijk, als die jongeren misschien straks zeggen: van uh, ja, maar wij hebben geen, helemaal geen behoefte aan al die auto's. Klaar. Ja.